1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft het omstreden decreet ingetrokken... dat hem ruimere bevoegdheden verleende. Het referendum over de nieuwe grondwet op 15 december gaat wel door. Het is niet duidelijk waarom Morsi nu tot zijn besluit is gekomen. Hij zei eerder dat hij het decreet pas zou intrekken na het referendum. Met het decreet stelde Morsi zich vorige maand boven de rechterlijke macht. De afgelopen weken is er in Egypte gedemonstreerd... tegen zowel het decreet als de ontwerpgrondwet. Critici vinden dat islamisten te veel invloed hebben op de inhoud van de nieuwe grondwet. en zien in Morsi een nieuwe dictator. Bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de president kwamen zeker zeven mensen om het leven. en tientallen mensen raakten gewond. De gladheid heeft vanavond in Noord-Nederland tot ongelukken geleid. Politie heeft het volgens een woordvoerder druk. Komen veel telefoontjes binnen bij de meldkamer. Het KNMI waarschuwt voor de rest van de nacht voor ijzel. Code oranje is afgegeven en geldt voor acht provincies in het noorden, oosten en het zuidoosten. De neerslag komt vanuit het noordwesten en het westen van het land heeft de minste hinder. Illegale mbo-leerlingen kunnen zonder problemen stage gaan lopen. Minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in Nieuwsuur dat hij dat mogelijk gaat maken. Ascher vindt het niet juist dat een illegale mbo wel onderwijs mag volgen, maar geen stage mag lopen. Eerder stond Ascher op dit punt als PvdA-wethouder in Amsterdam... lijnrecht tegenover de vorige minister van Sociale Zaken, de VVD'er Kamp. De Kamer steunde Ascher. In de Eredivisie heeft Ajax de aansluiting met de koplopers behouden... door een 2-0-zegen op FC Groningen. Ajax staat nu gedeeld derde op één punt... achter de koplopers Twente en Vitesse. RKC Waalwijk won vanavond thuis met 2-0 van de NEC. ADO Den Haag speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Pex Zwolle... En AZ Willem II eindigde in 0-0. Dan het weer. Vannacht kans op regen, natte sneeuw en dus ijzel. Het kan op veel plaatsen glad worden. Komende dag bewolkt en regenachtig. Stevige wind ook. Het wordt tussen de 3 graden in het binnenland en 7 aan de kust. Tot zover het NOS-journaal. Dan de AWB verkeersinformatie Allereerst een melding van een spookrijder op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn... tussen Voorthuizen en Afrit Hoenerlo. Haal niet in, blijf rechts rijden, waarschuwde Spookrijder met lichtsignalen. Spookrijder dus gesignaleerd op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn... tussen Voorthuizen en de afrit Hoenderloo. Dan nog een melding op de A32. Leeuwarden richting Heerenveen. Die is tussen Reduzum en Grauw dicht door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld. Van Philemon. Goedenacht en leuk dat je luistert naar Mijn Wereld. Maar ook de wereld van iedereen. We gaan weer een paar mooie wereldreizen maken. We gaan dit uur al naar het warme Curaçao, het spannende Irak... en het hele verre Shanghai. En we gaan het hebben over mythes, zages. Dit naar aanleiding van de vampier in Tsjechië. Die is daar opgedoken. Er schijnen al veel mensen door die vampier zelfmoord gepleegd te hebben. En er schijnen ook allemaal gebouwen in te storten. En we gaan het uh, dit uur hebben over namen. Ik heet zelf Filemon, dat is een rare naam. Het betekent trouwens de kus... Dat is dan wel weer mooi. Het komt uit de Griekse mythologie. Uh, dus eigenlijk ook weer een mythe. Maar we gaan het hebben over namen in het buitenland. Wat zijn normale namen? Uh, wat zijn bijzondere namen? Uh, in sommige landen hebben ze zelfs twee namen. Een soort Engelse naam en een, en een naam dat bij het land hoort. Uh, daar gaan we dit hier over hebben. In het tweede uur gaan we naar Canada, naar Australië en naar Engeland. Ook weer prachtige reizen met interessante verhalen. We gaan het hebben over diëten en dik zijn. In sommige landen is het best wel normaal als je dik bent. Er zijn zelfs landen waar het heel geil is als je dik bent. Hoe dikker, hoe geiler. Um, en we gaan het hebben over een liefhebberij van mezelf. En dat is fietsen. Niet over wielrennen, daar hou ik ook van. Maar gewoon op een normale fiets. Ik vind er eigenlijk niks mooiers aan... dan uh, op een mooie avond over de grachten van Amsterdam te fietsen. Die bruggetjes op en af even flink aanzetten als je erop gaat. En dan hier zo lekker uit laten rijden. En dan lekker bij iedereen naar binnen kijken op je fietsje. Dat is voor mij het ultieme Amsterdamse gevoel. Daarom vind ik het zo mooi om in die stad te wonen. Uh, ik uh, beloof je uh, dit uur op de hoogte te houden van de Vorst en de IJssel. In het noorden gaat het slecht, hier is het, valt het allemaal nog wel mee. Dus als het nieuws is, dan laat ik je dat zo spoedig mogelijk horen. Eerst even een kort rondje met de mensen waar ik dit, mee, dit uur mee ga praten. Egon Sibrandi in Curaçao, goedenavond. Hey, hallo, goedenavond. Hoe is jouw Sinterklaas geweest? Want daar hadden we het vorige keer over. Ja, nou, ik zal even vertellen, ik zit toevallig nu op een Sinterklaasavond. Oh. Zet, uh, groot, grote Mensen Sinterklaas, die uh, ongeveer zal verlopen zoals, zoals die in Nederland ook Grote Mensen Sinterklaas heeft. Maar, maar, maar met wie zit je daar? <laughs> nou ja, gewoon een paar, paar vrienden en kennissen hebben we gewoon uh, verlaten. Sinterklaas nog even gevierd met cadeautjes. Ah, zingen ze even een liedje met z'n allen? Haha, <laughs> <Ja>, op zich. <laughs> Waarom niet? Grote Mensen Sinterklaas. <laughs> ja, dan kan je toch gewoon een liedje zingen? Ik was straks even overstaken naar het bier. Oh, oh, nou oké, oké, oké. Ik ben wel ik een beetje teleurgesteld, maar dat mag, dat mag. <laughs> nou ja, kijk, wij hebben een, een, een fenomeen meegemaakt. Ik hoorde jou net over, over de kou en de ijzeren in Nederland praten. Um, het is hier laatst de koudste nacht ooit geweest. Oh, je hebt vast was gebibberd. 21,3 <laughs> 21, graden. 21,3 graden, de koudste nacht ooit. Maar, vanaf dat er gemeten wordt. Maar hebben mensen die daar wonen, want die zijn dat natuurlijk niet gewend... hebben die het dan ook echt een beetje koud? Je, moet, je zou moeten weten hoeveel er ge, geklaagd, gemokkerd gesproken is over het weer... Voor het, voor het eerst ever. Want ja, dat is koud, als je dan wakker wordt s morgens... En, en het is nog zo'n zo 23 graden, dan voelt ja. dat. En het klinkt heel raar, maar dat voelt echt heel erg koud aan. Ja, dus ik, was, ik ben een keer in Sri Lanka uh, op reis geweest... En, ja, daar uh, is het ook natuurlijk heel warm, maar in de bergen is het daar wat koeler. En uh, als je uh, een beetje geld hebt daar, dan ga je daar ook bovenop de bergen ga je op vakantie. En dan zie je mensen ook in allerlei skijassen rondlopen. En er zijn ook appere skibars, maar er is nog nooit sneeuw geweest. En dan is het ook iets van 20 graden. Maar voor die mensen is het een soort wintersportvakantie. Maar dat, dat gevoel hadden jullie waarschijnlijk ook uh, of die, die nacht... Het is echt raar, maar het is wel, als je van altijd in 30 graden leeft... en normaal is het, zeg maar, nachts 27 graden of zo... dan is 21 graden voelt echt... nou ja, koud is overleven, maar fris, mag je het echt wel noemen. Hey, heb je al eigenlijk al iets gekregen voor Sinterklaas? Nee. Je hebt nog niks uitgepakt? Nee, dus ik hoop deze avond überhaupt... dat ik mijn allereerste cadeautje van deze Sinterklaas krijg. Nou, ik uh, moet je nog twee keer uh, storen, dit uur. Ja. Uh, ja. ja misschien uh, heb je dan, uh, als ik je de volgende keer weer spreek... Uh, nieuws over, uh, over het cadeau... Ik ga, ik ga even naar binnen, ik ga kijken of ik al wat mag uitpakken. We hebben een mooie cliffhanger. Ik je zo. Tot zo. Nina Pankras in Irak. Hoi. Hoi. Hoi. Ja. Heb, heb jij, Hoi. jij daar eigenlijk Sinterklaas gevierd in Irak? Uh, nou, niet echt gevierd, maar er zijn op dit moment twee vriendinnen van mij uit Nederland hier op bezoek. En die hadden op 5 december wel een, wel een verrassingsavond uh, me. Dus, oh. Ja, eigenlijk dus wel. En wat heb ja. je gekregen? En uh, uh, een vriendin die woont in uh, Brazilië en die had uh, hafianas mee, dus dat is super. Wat en had die mee, sorry? Ik heb zelf een kussensloop gemaakt met mijn naam in het Koerisch. Havianas, die slippers. Oh, hoe warm is het dan bij jou? Nou, het is, het is nu niet echt meer slipper weer. Maar omdat je hier bij iedereen... Als je bij mensen langsgaat, je de, hebt binnen geen schoenen aan. Dus het is wel heel fijn als je iets van slippers of zo hebt. Ja, en die slippers en je, zijn heel je fijn, hè? Natuurlijk he? je schoenen aan en uit te doen. Ja. ja, het is heel fijn. Hey, ja. Ik heb je een tijdje niet gesproken. Hoe is het de afgelopen tijd geweest? Uh, ja, goed, prima. De, uh, werk technisch. We hebben een directeurswissel geha gehad... Dus het was een klein beetje druk. Maar het is hier verder uh, goed geweest, en om op het weer in te haken... dat het hier inmiddels een klein beetje verandert. Mm -hmm. um, want het, het, het regenseizoen, het is niet echt het regenseizoen... maar de regens zijn hier begonnen. Um, dus het is met name heel erg nat. En ik heb de eerste sneeuw op bergtoppen gezien. Dus het oh. is hier inmiddels ook wat kouder. Maar die regen, is dat motregen zoals wij in Nederland kennen... of zijn dat fellere korte buien? Het is een heel heftige regen. Soms echt gewoon de hele dagen door. En um, ja, dat wist ik niet helemaal dat dat zo was. Maar vanaf medio november, hier zo'n beetje, begint echt de, de, de regentijd. En de mensen zelf zijn ze er heel blij mee, omdat de rest van het jaar het land heel erg droog is. Maar het gaat, het gaat er flink op. Oh, nou. zit je helemaal in Irak en regent het nog steeds. Hé, hey, uh, ja. Sorry, ik ga het zo meteen met je hebben over mythes en namen in Irak. Ik ben benieuwd. Eerst even naar Ellen Petit in Shanghai. Hoi, Fionnon. Hoi. Ja, ik heb jou een Sinterklaas gedicht uh, toegestuurd, hè? Ja, ik was overtonderd. Belofte maakt schuld. Ja, ja, hartstikke leuk. Ik heb het uh, zoals gezegd uitgeprint en de randjes uh, een beetje verbrand en toen thee eroverheen gegoten. Dus het is het zo'n echt surprise gedichtje. Ja, hij, hij was wel goed, hè? Poeh. Hij was heel leuk. Ja. <laughs> Nee, is toch leuk. Heb je toch een beetje een, heb je, Had je wel echt een beetje een Sinterklaas gevoel daardoor? Ja, nou ja, echt waar. We hadden het namelijk dit jaar niet, uh, niet echt gevierd. Um, ik, was, ik was niet echt, zeg maar, ik was niet thuis, zeg maar. Um, maar ik kom, ik kom inderdaad op Sinterklaas kom ik uh, thuis. En toen waren er allemaal cadeautjes cadeautjes, een, cadeautje, een brievenbus en een, mailtje, uh, een e -mail, e mailtje met een gedichtje in mijn mailbox. Dus ik was uh, helemaal Sinterklaas ready. Nou, heel fijn. Eh, ik zat nog even te twijfelen of ik hem zo voor zou lezen. Maar dat is ook zo. Het is een heel, heel erg privé gedicht. En het is een beetje een schunnig <laughs> gedicht. Dus ik ga hem nu, nu niet, je, niet voorle nu voorlezen. Het zijn echt hele rare dingen. Hè? Dat weet je ook. Ja, maar Dat is leuk. Een beetje die fantasie prikkelen. Nou, oh, Nou, in dat geval nee. Kan je beter niet doen dan voorlezen. <laughs> hey, ik, ik heb uh, een oortjes <laughs> ik, spreek je, ik spreek je zo meteen over uh, mythes en namen in Shanghai. Uh, je kan uh, twitteren met het programma meetwitteren, at Filemon W., dat is het uh, Twitteradres. En je kan ook meeden naar de wereld bnn.nl. Misschien heb je leuke feitjes uit het uh, buitenland uh, over mythes en uh, namen. Uh, mail die dan vooral uh, naar ons. Of misschien heb je vragen voor, uh, voor Curaçao of voor Nina Pancras in Irak... of voor uh, Shanghai. Mail die vooral naar ons toe. We lezen alle mailtjes die we krijgen. En dan uh, eerst even lekker muziek. We gaan naar uh, de, nieuwe, de nieuwe Marvin Gaye. Cody Chestnut is uh, zijn naam. Hij heeft een prachtig nieuw album, Landing on a Hundred. En uh, het mooiste nummer daarop is zeker weten Under the Spell of the Handout. perdition. I see the smokestacks in my periphery. I've been all the time spewing the residue of the working class's faith in democracy. Church house, children on that back no woo. Attracting folk will give me some money, lordy. Yeah. Three-piece is riding on a three-minute song with that horse hat. Selling out the for the subwoofers, for bumping howling, but I'm hungry For freedom But I don't know How to eat that day Because I'm the spell of the hander Shunder, spell of the, the hander I adore the golden cashier yeah. I go for treason That will Increase my pay Because I'm New degree, new occupation. Census can't quantify the desperation naming. the hungry and the beaten all across the dreamy USA. The ball is under the spell. The hand out. Give me my share. Oh Lord, give me my share. I heard the pleasing cries, give me a voice, give me my mind back, give me the floor, give me some room, no, gotta take it. Take it, take it, take it, take it. Be I heard the pleasing cries, make me the choice, let me in the cast. Uh-huh. Give my poor son and daughter a pass. You gotta take it, gotta take it. Ooh. Sometimes you gotta ask yourself, what am I feeding on? What am I stepping in? What am I? Reason, if that it will increase my pay, because I'm under. Cody Chestnut met under the Spell of the Handouts. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Ja, de vampierenfilm Twilight is enorm populair. Er zijn op YouTube allerlei filmpjes over deze film te zien. Maar er zijn ook veel filmpjes te vinden... waarin deze film op de hak genomen wordt. Simpele vraag, simpele vraag. Waar zijn jullie bang voor? Waar zijn jullie bang voor? Voor? Ali. Ali B. Ja. Klein ik pikken. Respect. Ik ga mijn uiterste best doen om nog in de loop van deze avond Ali B te bespreken. Andere dingen waar bang voor ben? Voor? CKV. CKV? Wat is dat? Cultureel vorming. Cultureel kunstzinnige vorming. Dat zijn nog die eikels die moeten naar het theater, die willen niet, toch? Ja. Nou, leuk dat je er bent. Ja, dat was niet de film Twilight. En ook niet een parodie daarop, maar dat was uh, Dolf, uh, Dolf Jansen... die uh, het, over, uh, het erover had hoe en waar mensen bang van worden. Ja, mensen waren ook bang in een Tsjechisch dorpje... want daar is een vampier gespot... Echt waar, een vampier. Iemand heeft hem gezien. Het hele dorp is in roer. Het is echt een beetje chaos ontstaan. En uh, de burgemeester heeft nu aangegeven... dat er door die vampier mensen zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn daar veel meer zelfmoorden dan normaal. En er zijn ook gebouwen in één keer ingestort. Plotseling uit het niks, gebouwen, boom storten in, allemaal door de vampier. Ja, ik geloof er natuurlijk geen hol van in vampieren. En dat past ook niet echt bij Nederlanders. Wij Nederlanders zijn niet echt van de zagen en de mythe. Maar waarschijnlijk in het buitenland wel. Dat gaan we uh, dit half uur uitzoeken. SMS uh, uh, vooral uh, naar ons programma of Twitter. @filemonw. En je kan natuurlijk ook mede naar de dewereld. Doe met ons mee. Egon Sibrandi in Curaçao, die daar heel erg vrolijk Sinterklaas aan het vieren is. Grote mensen, Sinterklaas. Er mag niet gezongen worden, begreep ik net. Nee, ik wou niet voor je zingen. En oh, je wilde niet. Er wordt wel gezongen. Dan nee, gaan we... we zingen geen Sinterklaas. Je oh, oh. Maar, maar, maar we gingen het daar ook helemaal niet over hebben. We gingen het over zagen en mythes hebben. Misschien kan je Sinterklaas wel als een mythe zien. Maar op Curaçao heb je denk ik heel veel mythes, of niet? Ja, nou, ja en nee. Ik, oh. euh... <laughs> nou ja, kijk, er zijn wel verhalen. Wat ik het meest bijzondere hier vind, vind ik uh, dat er, dat er voodoo bestaat. En dat is iets van, ja, ik, ik, je, je kent het misschien uit, uit verhalen van vroeger, maar ik, ik heb het nog nooit gelukkig meegemaakt, of van dichtbij meegemaakt, maar de verhalen zijn er wel heel, heel duidelijk over, dat het, het, het wordt gedaan, het wordt uitgevoerd. Er zijn grotten waar dat dan in plaatsvindt. Um, en wat er dan precies gebeurt, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet... want ik ben er dan niet bij. Maar daar worden echt serieuze he, taferelen spelen zich daar af. Nou, ik vind ik altijd eng voedsel met poppetjes, met die uh, stokjes erin. En... Ja, een beetje zwarte is, magie, zo, is het, hè? Zo stel ik me wel bij voor. Maar volgens mij is het dus niet alleen maar met... met zoals wij dat kennen, met een poppetje en een speldenprietje erin... en wat nee. het meest ze in zijn zij heeft. Ja. Um, maar, dat, daar zijn, uh, maar daar wordt heel geheimzinnig over gedaan. Het is zoiets waar, waar iedereen van weet dat het er is en dat het bestaat. En ik heb er ook wel bijvoorbeeld... Ja, het bewijs van gezien dat je dan in zo'n grot bent en dan zie je daar wat, wat, wat dingen liggen, wat tekens op de muur staan <lacht> enzovoort. Um, maar ja, dichterbij dan, dat kom je ook niet. Maar je hebt nooit in één keer heel erg uh, pijn in je zij gehad? <lacht> nee, zo dichtbij <lacht> heb ik niet meegemaakt, gelukkig. Maar praat je dan daar ook over met, uh, met Antillianen? Nou, ik, ik, ik ben toevallig, deze week heb ik, heb, ik, heb, heb, heb ik wat mensen gevraagd, omdat ik wist dat ik dit moest vertellen. Maar ja, je, iedereen zegt dan een beetje hetzelfde. Ja, ja, nee, dat, dat bestaat echt. Maar hoe weet je het dan? Ja, nou ja, goede verhalen. En uh, ik heb wel eens gehoord van iemand dit. En, uh, ja, of het dan ook echt waar is, weet ik niet. Maar je, weet je, omdat je het zoveel bevestigd krijgt, weet je wel echt dat het echt wel bestaat. Maar ik kan er niet de vinger op leggen wanneer en hoe het dan gebeurt. Nee, want dat voedsel dat is waarschijnlijk door de slaven meegenomen vanuit Afrika uh, naar Curaçao. Uh, dat... Ja, dat is een conclusie die jij trekt. Dat vind ik wel een goede. Dat denk ik inderdaad ook wel. Ja, nou, daarom had ik ook gelijk het gevoel van... op Curaçao zijn heel veel mythes en zagen... omdat die slaven daar natuurlijk gezeten hebben. Ja, nou ja, Het gevolg daarvan is wel... wat ik, wat ik zeg maar, nu wel kan, heel erg kan bepalen... is dat er heel veel bijgeloof is hier. Zoals? Um, um, gewoon van alles. En dat, dat heeft hè, bijvoorbeeld gewoon de, de simpele dingen van je mag je tas niet op de grond zetten als vrouw... want dat brengt armoe... Dat je je schoenen op tafel zet, dat brengt ook armoe. <laughs> uh, Alle bijgeloof ja. brengt gewoon armoe. <laughs> <laughs> ja, nou ja dit, deze voorbeelden wel. Maar, dat, dat, dat, dat, daar, maar Daar kan je echt ruzie over krijgen. Hoor. Als ik ergens binnenkom en ik, ik zet mijn schoenen op tafel, ja, dat doe je natuurlijk niet zo heel snel, maar goed. En ja, je zet ze even weg en je zet ze op een laag tafeltje bijvoorbeeld. Nou, dan ontstaat er echt stress in de tent. Hoor. Maar er wordt ook echt heel serieus genomen, want in Nederland heb je dat natuurlijk ook, dat soort dingen. Je mag nooit onder een ladder doorlopen, want dat brengt ja. ongeluk ja, maar... of een zwarte kat. Maar we moeten er toch allemaal wel een beetje om lachen. Ja, nee, maar dat is, dat, dat is hier wel serieuzer, ja. En het mooiste bijgeloof wat ik gehoord heb, is dat je mag geen bier uit een blik drinken, want dat is slecht voor je. Dat is gewoon slecht voor je gezondheid. Ja, dus je moet altijd bier uit een fles drinken. Oh, wat grappig. Maar, maar waarom, weet je dat? Nee, dat weet ik, maar dat is een bijgeloof. Ja, ik denk dat het te maken heeft met de binnenkant van het blikje. Hoe bedoel je? Ja, dat het, dat het, dat het, dat het, ze vertrouwen in de blik niet, zeg maar. Dat het blik zou slecht voor je zijn. Is slecht voor je buik, Nee, ja, ik weet denk ik wel eigenlijk uh, serieus waar het vandaan komt. Misschien, dat is een beetje gis hoor, maar ik ben uh, naar, Co naar Colombia geweest... en daar mocht je ook nooit blikjes drinken omdat uh, de, dat, die blikjes werden er altijd ergens opgeslagen. En daar kwamen ook ratten en dat soort beesten. En uh, de, de, ja, die, die gingen dan gewoon op, op dat blikje poepen. Of die, die brachten in ieder geval ziektes op dat blikje. En daarom moest je altijd alles uit een glas drinken. En, en, en, een, en een flesje kon wel, want daar zit natuurlijk zo, echt zo'n dopje op. En dan moest je dat wel even goed schoonmaken. En uh, dan was het wel redelijk veilig. Maar blikjes, dat was echt heel erg onveilig. En dat heb ik ook in Venezuela meegemaakt. Dus het is wel echt iets daar van de Caribbean, volgens mij. Nou ja, het bier waar ik het nu ook over heb, dat is, dat is Venezolaans bier. Dus dat klopt het wel. Maar weet je, of het nou bijgeloven is of niet, het zal, het zal ergens een oorsprong hebben inderdaad. in Een soort van gevaar of, of, of ziektes of dat soort dingen. Maar op een of andere manier, als het bijgeloof is, dan is het gewoon echt wel heel sterk. En da, da, daarom, het is een beetje een raar dat om te noemen, maar weet je, die man die dat dan zegt, die maakt er ook geen grap over. Nee. Je, zegt, nee, je moet niet dat blik drinken, dat is gevaarlijk. <laughs> en dat, dat meent je dan ook echt? Dat je dan niet zegt van, ah ja, weet je, dat is wetenschappelijk, valt dat allemaal mee. Ja, ja dat, ja, dat krijg je dan niet meer aan zijn verstand. Nee. Ga jij nog even verder met Sinterklaas vieren? Ja. Die andere mooie mythe, dan uh, ben ik je zo meteen nog één keer om het te hebben over namen op Curaçao. Daar hebben we het prachtige van hier. Nee, ik ben erg benieuwd. Tot zo. Jo. Nine Pankas Pankras in Irak. Ja, Irak is ook weer zo'n land waar ik me ja? bij voorstel dat er heel veel mythes en sages uh, rondzwerven. Dat is ook wel zo, veel meer dan in Nederland in ieder geval. En ik denk wel dat het komt. Dit is nog een veel religieuzer land dan dat Nederland is. En, mm -hmm. en bij religie komen we ook veel verhalen en, en bijgeloof kijken. En het was tot voor kort veel meer een gesproken samenleving dan dat het. Uh, uh, geschreven of geletterd was. Veel ja. ongeletterde mensen en um, alles weet je, het gaat veel meer met verhalen over en weer. En um, uh, uh, mensen die dan zeggen, nee, maar ik heb er ooit iemand geweest die dat en dat vertelde. Dus dat is dan zo. Mensen beïnvloeden elkaar heel erg met verhalen. Vertel eens de, dus de, mooiste, een de mooiste mythe die je ge de, de de mooiste mythe die je gehoord hebt in Irak? Het mag ook een zagen zijn, ik denk, hoor. hoor. Ja, ze hebben een boel, echt een, wel een heleboel dingen. Zoals als iemand uh, op reis gaat of weggaat... en je gooit schoon water achter hem aan, dan brengt dat goed geluk. <laughs> um, dus als je naar bedoel, Nederland je gaat, dan, dan je heen, zit je altijd nat in het vliegtuig. <laughs> ja, exact. Nou, dat heb ik nagevraagd, maar het is de bedoeling dat ze je, je niet te raken met het water. Dus okay. dat, dat scheelt dan wel weer. En uh, met die heb je een heleboel van dat soort dingen. Een collega van me die heeft een klein zoontje en die uh, krijgt nu uh, uh, uh, uh, zijn eerste tand. En toen vertelde hij ook dat als je hier, waar we in Nederland dan, weet dat, de tandbevee hebben. Of dat je een tand onder de kussen doet, is het hier de bedoeling dat je een tand in een in mis in de muur doet. Dus ze, ze hebben gewoon ook een heleboel van dat soort dingen. Maar veel dingen zijn ook religieus getint, zoals... Um, uh, er wordt hier gewoon een heleboel gebeden bij, bij martelaarsgraven en dan ja, in de hoop dat dat dan geluk brengt. Of dat vrouwen ja. niet zwanger kunnen worden, die gaan bij een martelaarsgraf bidden voor een baby. Dat soort dingen. Dat, dat is best wel idee. lastig, hè? Want wanneer, wanneer wanneer is iets nou een mythe en een saga, Wanneer is het gewoon religie? Want je, je hebt de, de, de, wordt altijd gesproken over de Griekse mythologie, maar de, het hele Bijbelverhaal ja. dat is dan weer religie. Dus het lijkt wel als, als het heel oud is, ja. dat het dan een mythe of een, een, een sage genoemd wordt. En als het wat, wat jonger is, dan is het nog steeds een, een religie. Ja, dat vind ik ook verwacht. Ja, want ik had het hier met mensen over. En er lopen hier veel uh, mannen over de straat met van die uh, kralenkettingen. Weet je, die bidkettingen? Ja, ja, ja. ja. Toen, kijk, is die roze kransen. Dat is een beetje bijgeloof eigenlijk. Ik bedoel, weet je, waarom zou je dat moeten doen? Maar dat vindt men hier dus gewoon weer heel erg religie. Omdat je. Uh, uh, uh, uh, de naam van God zegt bij elke kraal. Ja. Dus dat is dan weer heel religie. Dus inderdaad, wat is dan. wat is mythe en wat is religie? Je ja, gaat dat zo lastig. Heb jij zelf uh, bijgeloof? Um, Kleine dingetjes? Nee, we zijn redelijk nuchter, denk ik. Ja. Ik heb niet zoveel bijgeloof. He helemaal niks. Nee. Niet, niet dat je af moet nee, tellen van tien en, en dan moet het stoplicht op groen gaan. Of dat soort dingen, dat heb je niet. Ach god, nee, dat zou heel vervelend zijn. Ja. Nee, dat heb ik eigenlijk allemaal... Nee, nee dat soort dingen, dat gaat... Uh, misschien komt het ook... Ik heb uh, uh, een eetstoornis Verleden, gehad, jaren geleden. Ja, heb je ook een boek over levens, geschreven. Dingen, dus misschien heb ik gewoon mijn portie gehad, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus mag voor jou nu gewoon allemaal heel nuchter. Uh, ge ge geen uh, ja, irrationele ja. dingen meer. Maar het is wel mooi, hè? Het is, ik vind het altijd is wel de mooi, de mythes de film, en zages, ja. Dus ik vind het altijd wel heel leuk om, om erover te lezen en het erover te hebben. Ja. ja, ik vind het ook wel bijzonder om het. Hier is het leven gewoon nog veel meer. Uh, mensen vertrouwen veel meer op elkaar en wat andere mensen zeggen en wat ze van elkaar leren. En er zijn. Um, uh, misschien ook omdat mensen veel intensiever samenleven. families ja. zijn allemaal samen. Um, uh, uh, uh, ga, gaat het onderlinge? Er zijn veel meer gewoontes en dan dat er in Nederland zijn eigenlijk. Ja. Zometeen gaan we het uh, nog hebben over namen. Dan wil ik onder andere weten waar de naam Nine vandaan komt. En, en misschien ook wel Pankras. Ga ik dat nu even opzoeken? Ja, ga maar snel opzoeken. Tot, tot, ik... tot zo. Oké, okay, tot zo. Doeg. Doeg. LMPT in China. Ja, China, dat is. Uh, ik heb wel eens uh, boeken daar ook over gelezen. China is een land propvol met mythes en zagen. Ja, ja, inderdaad. Maar, maar jij zit in uh, Shanghai, daar zal het misschien zelfs iets minder zijn, maar die bergvolkeren, die, die, die leverden er zo wat op. Nou ja, het heeft. Uh, China, ik zeg Shanghai. China heeft uh, een heel aantal verschillende volkeren, inderdaad. Er zijn uh, in totaal. 63 uh, etnische groepen. En ja, die groepen, dat zijn... Dat zijn... Kijk, China is hartstikke groot, dus, uh, dus zo'n etnische minderheid heet dan wel Chinees en leeft dan wel in China. Maar dat is hetzelfde verschil als tussen Nederlanders en, uh, weet ik veel, Grieken, om maar even wat te noemen. Dat is een, heel, dat is een andere taal, is een ander volk, andere cultuur, andere... De ene vrouwen. werken heel hard en de ander die zijn wat luier. Ja, bijvoorbeeld, <lacht> om daar een verschil aan te halen, inderdaad. Um, dus ja, daar komen vanzelf komen daar uh, andere um, mythes, verhalen en dergelijke bij kijken. Ja, wat is nou een mooie mythe die je gehoord hebt daar? Um, of een mooi bijgeloof? Ja, ja ik, zit, ik zit daar zelf niet zo heel erg in. Want voor Chinese mythes moet je heel goed Chinees kunnen spreken. Mm. En, uh, en, en het, is, het is allemaal geschreven in een soort van... Ja, verheven poëzie taal. Je moet je voorstellen ja, dat ja, ja. eigenlijk begin 1900 is de Chinese literatuur die is pas um, toegankelijk gemaakt voor de normale Chinees, zeg maar, door in normaal Chinees te gaan schrijven. Daarvoor was het allemaal een hele verheven poëtische taal. Dus sowieso kunnen wij het niet lezen. En als je het van als vrienden of collega's er zo te over hebben, is het voor hun ook heel moeilijk om het te vertalen naar het Engels. Ja, ja. Hey, Zometeen gaan we. Ja, sorry. Ja? Ja? Nou, ik ken, ik ken er wel een paar. Wacht even mee, wacht even mee. Wacht even mee. Die wil ik zo meteen horen. Gaan oh. we eerst heel even, want uh, anders is het thema alweer bijna voorbij. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. Dan kun jij vast even oefenen hoe je het gaat vertellen. En uh, dan wil ik ze allemaal heel graag horen. De wereld van Philemon. De meeste mythes komen uit Griekenland. Naar schatting zijn dit duizenden verhalen. Deze oude verhalen worden nog steeds verteld en er bestaan zelfs hele feestdagen voor om de verhalen te eren. Dit jaar werd er in Noord-Korea een nest mythische eenhoorns gevonden. Althans, dat werd vermeld door het officiële staatspersbureau. In het nest zouden minstens drie eenhoorns zitten. Officieel bewijs is er alleen niet gegeven. Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben de Maya's het einde van de wereld voorspeld op 21 december 2012. Toch wordt ook dit verhaal door veel mensen als een mythe gezien. We zullen dus maar moeten afwachten wie er gelijk zal hebben. De wereld van Filemon. Zie je, we moeten af en toe ook wat leren. Het is PGMI's. Ja, je oh. bent op de radio, Radio 1, de wereld van Filemon. Ja, ik ken, het. ik ken het, ik heb er wel van gehoord. Nou, nee, oké, okay, in dat geval ja, leren is belangrijk. Ja. Hey, je, je had een, een, een, een voorbeeld van een mooie mythe uit China. Ja. Um, ja het heet Journey to the West. En um, het is een beetje vergelijkbaar met sushi. En, en, en, en niet, niet met het verhaal, maar met, uh, met wanneer het uitgekomen wordt. Als je nu het kerst wordt, kan je weer geen. Zijn uh, de video's aan de openen... En dan heb je natuurlijk. Uh, sissie op tv. En met Journey to the West gaat dat ook zo rond Chinees Nieuwjaar. En het gaat over de, over de Monkey King, die ooit een hele stout aard was. En die komt in contact met een monnik. En daar gaat hem, hij gaat die monnik volgen en dan gaan ze een reis naar het Westen maken en komen ze verschillende uh, koningen tegen. En die koningen die, die staan dan weer voor bepaalde godheden en deugden en zo. En daar moet ze dan opdrachten voor doen of dingen voor doen en zo. Um, ja, het uh, draait je dan zijn, zijn slechte uh, gewoontes, uh, draait je tot ten goede, zeg ja, ja. maar. Maar die mythes en zages in China zijn inderdaad altijd heel poëtisch. Hè? De berg van de ziel en de boom met ja. de zeven dromen en ik verzin maar wat, maar, ja. maar, maar, maar dat soort dingen allemaal. Het is, het is heel moeilijk inderdaad om ja. te lezen. Ja, het, het, het is best wel best wel vermoeiend. Het is ongeveer net zo moeilijk dat in een Chinese menu kaart. daar het ook. Zeven Boeddha's zitten op een muur en dan weet je nog niet wat je aan het eten bent. Dat is een beest. Ja. Ze zijn heel poëtisch in hun taalgebruik. Maar wel mooi, wel mooi. Ja, absoluut. Ja. Hoe, hoe zeg je jouw naam eigenlijk in het Chinees? Ellen Petit. En mijn naam in het Chinees heet is Sun Yen. Sun Yen. Nou, Zo meteen gaan we het erover hebben met jou onder andere over namen. Maar eerst muziek van een bandje dat... Een beetje zit tussen de jazz, de country en de soul. Het zijn de lake, de lake Street Dive. En ze zingen hello, maar ook weer goodbye. Goodbye van de Lake Street Dive terwijl er nog lekker doorgetrommeld wordt. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, even een stukje cabarettenkatet. Claudia Debray die vertelt over het belang van een goede voornaam. Namen zijn belangrijk. Hè? Namen zijn echt onwijs belangrijk. Namen zijn zo belangrijk dat iedereen de zijne graag met vette letters in de krant wil zien staan. Of als dat er niet in zit, dan maar op je eigen weblog of op de aftiteling van je eigen film. Of mensen bedenken echt de meest sneuwe plekken om hun naam op te zetten. <lacht> en dat is niet voor iedere naam een even goed idee. Er is onderzoek gedaan naar voornamen... en hoe kansrijk je met een bepaalde naam zou zijn in de maatschappij. En daaruit bleek dat je met bijvoorbeeld mijn naam... kon je het heel ver schoppen... Uh, in het snackbar wezen. <lacht> snackbar, snel, haalp het jong. Ik heb echt een naam voor de verkeerde kant van het spoor. En ik kan het weten, want ik ben onlangs verhuisd naar de goede kant van het spoor. En aan de goede kant van het spoor woon ik nu tussen van die dames die zeggen... Ah, aan de andere kant van het spoor noemt iedereen zijn kinderen Kevin en Samantha. <lacht> nou, Roderick, Vivienne, komen jullie mee? Hm. Ja, en er zijn ook uh, hele rare namen tegenwoordig. Want ja, vroeger dan werd je misschien vernoemd naar je, naar je opa of naar je voorouders. Maar tegenwoordig worden kinderen ook vernoemd naar merken. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer kinderen die Apple of Mac of Siri heten. Siri is een smartphone. In Nederland zijn er zelfs al vijf vrouwen die gewoon Apple heten echt naar de computer. Ja, ik vind het echt absurd. Of je moet het gewoon een hele mooie naam vinden. Maar dat je, dat je die computer zo fantastisch vindt... dat je je kind daarna noemt. En er zijn zelfs al 114... Vrouwen in Nederland die Siri heten, naar de smartphone. Nou, dat zijn belachelijke trends wat betreft namen in Nederland. Ik heet Philemon, dat komt uit de Griekse mythologie. Je hebt het uh, verhaal van uh, Philemon en Baucus, dat is het zondvloedverhaal uit de Griekse mythologie. De enige twee mensen die gespaard werden, de rest uh, verdronk allemaal in, uh, in, in die Griekse wereld. En Wesselink, dat is een hele degelijke achterhoekse naam. In Twente komt hij ook veel voor. Wesselink. Inmiddels eten ze allemaal ink bij de achternaam, heersink, Goed besselink, Wesselink, uh, Zo heten onze buren. Maar uh, Filemon, ik ben er wel blij mee met die naam. Want ja, je heet er, heet er maar zo weinig mensen Filemon, dat je hoeven ook nooit mijn achternaam te weten. Maar hoe zit het met een naam in het buitenland? En daarvoor ga ik eerst uh, naar Curaçao. Egon die zit daar, als het goed is, Sinterklaas te vieren. Hey Egon, Filemon is wel een veelgebezigde naam op Curaçao, toch? Heb ik wel eens vernomen. Filemon heb ik nog nooit gehoord. Nee? nee? Oh, het was, het was uh, Suriname vooral. Ja, Suriname wordt het als, okay. als achternaam uh, gebruikt. Maar ik heb het wel eens op Curaçao ook gezien. Ja, maar ik, nou, het, het past op zich wel in het rijtje namen, ja. Maar Egon, dat is ook niet een naam die je heel vaak hoort, toch? Nee, en ik, wat jij net zei, vond ik, dat heb ik zelf ook wel. Dus, het, is het voordeel van een, hebben van een naam die je niet zo vaak hoort is dat mensen dat altijd kunnen onthouden. Ja. E Egon, dat is toch ook die energiemaatschappij, hè? Um, je hebt een verzekeringsmaatschappij. Een verzekering, ja. Met um, ik heb alleen maar een E. Ja. En uh, ik, uh, ik dacht altijd dat ik naar een Noorse god vernoemd was. Maar ik ben pas eigenlijk een paar jaar geleden uit die droom geholpen door mijn moeder... dat het gewoon een Duitse schanspringer was in eind jaren 70. Die, of eind jaren 60, die, die zo heette. Want jouw moeder die was helemaal gek van schanspringen? Nee, maar wel. Maar wel van de naam van deze Duitse schanspringer. Maar, maar wanneer ben je ongeveer geboren? 70, 1970. Ja, maar welke maand? December. December. Oh, Oké, okay. nou, ja, ja, nou, want er is natuurlijk maar, maar op één moment op de Nederlandse televisie schanspringen op, en dat is op 1 januari. En dan zit iedereen altijd compleet brak op de bank Schansspringen te kijken. Ik heb het pas de dag na mijn geboorte bedacht. dat zou zomaar kunnen. Maar jij bent op 31 december geboren? Ja, ja. ja maar dat, dat, dat moet wel. Want <laughs> dat is dat is echt. Ik... Ik kijk echt nooit schanspringen, alleen 1 januari is dat op. Dat, dat moet ze dan verzonnen hebben. Dat moet je eens vragen. vanavond nog gaan we vragen, of morgen ga ik het vragen. En weet je of het <laughs> ook nog iets betekent? Nee, nee, ik heb het geprobeerd uit te zoeken... maar ik heb ne nergens iets kunnen vinden van betekenis, nee. Nee, wat zijn een beetje de, de normale namen op Curaçao? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Zijn we heel creatief met namen? Ira, Soraima, Cede... Oh, je, je bent een beetje weg aan het vallen. Hallo, Egon? Ach, daar, is, daar gaat Egon. Nou, dan gaan we even naar Nine in Irak. Nine, ben jij er nog wel? Hoi. Ja, Hoi. Ja, Curaçao viel net even weg. E Oké. Okay. Nine, dat is ook een naam die je niet heel vaak hoort. Nina natuurlijk wel, maar Nine? Klopt. Wat ja, betekent dus het? Waar komt het vandaan? Van Nine, nou, Nienke genoemd. Um, het, komt, het komt oorspronkelijk van de naam Katharine. Dus het is, het is gewoon een afgeleide van Katharine. En Katharine is dan weer een Friese naam, geloof ik. Ben je blij met je naam? Ja, jawel, zeker wel. Het was oorspronkelijk Nina Ann, met een streepje ertussen. Maar ik wil op een gegeven moment, toen ik nog een klein meisje was alleen nog maar Nina genoemd worden. Maar eigenlijk, in origine, was het Nina Ann. Dat vind ik veel mooier, Nina Ann. Vind ik wel gruitig, zo'n streepje ertussen. Ja, ik wel, vind wel een, grijdig, beetje, ertussen. een beetje, maar. Mm. Is... Ja, ja, ik vind of... het wel ja, het, is, het is net iets poëtischer, iets chicer, iets Franser. Ja, dat is, misschien moet ik het terugveranderen, maar dat is zo'n gedoe dan. En Pankras, dat is ook een mooie naam, dat hoor je ook niet vaak. Pankras. Een hele krachtige naam, Pankras. Nou, dank. Maar dat komt volgens mij, er is in Noord-Holland is er een plaatsje dat Sint-Pankras heet. Ja, klopt. Dus ik denk dat het vrij dichtbij te lokaliseren is, eigenlijk. Ja. ja. Hey, en uh, jij zit in Irak? Nou, dan stel ik me Saddam, mm -hmm. Mohammed, Ali, dat soort namen voor. Ik, ik ben nog geen Saddam tegengekomen. Oh. Maar jij zit natuurlijk ook in het Koerdische ja, in het... gedeelte, hè? Ja, klopt. Klopt. In het noorden. En het is inderdaad... Je hebt een heleboel... Uh, uh, uh, nee, gewoon Mohammeds, maar ook een heleboel mensen... die Um, uh, wiens naam afkomt van Mohammed. Een vriend van mij die heet Hama. Dat is eigenlijk ook gewoon Mohammed. En um, als je hier met een groep mensen bent... en je roept Mohammed, dan reageert er altijd wel iemand. Het, het gros van de mensen heeft uh, een religieuze naam. Um, en dat werd ook tot voor kort... werd dat eigenlijk zo gedaan dat... Uh, uh, er was ook veel druk op mensen... om kinderen religieuze naam te geven. Dat als ze dan... Uh, kinderen lieten registreren met name ongeletterde mensen, dan werd er nogal druk uh, op ze gelegd om een religieuze naam te doen. Als zij bijvoorbeeld zeggen, nou, ik, wil, ik heb een zoon en ik wil hem graag Filemon noemen, dan zeiden zij, nou, leuk, maar eigenlijk is Mohammed veel beter of Ahmed of is zoiets veel beter. Maar, dus maar, daar lag maar, ook wel druk op. Maar hebben die mensen helemaal geen drang om een originele naam te geven? Want... Ja, je zegt, als je Mohammed roept, dan reageert er altijd wel eentje. Het is heel ja. onorigineel. Ja, zeker waar. En het komt, veel, het komt nu meer en meer en meer, die originaliteit. En, en dat is eigenlijk gebeurd nadat Koerdistan ook um, uh, meer autonoom werd... hadden mensen ook meer de behoefte om uh, namen te geven die op Koerdistan slaan. Dus nu hebben een heleboel uh, jongere mensen hier... Hebben uh, uh, ...veel aan namen die met de natuur te maken hebben, de lokale natuur. Mensen zijn hier heel trots op de bergen, dat is een enorm berglandschap. Dus een mm -hmm. heleboel mensen zijn vernoemd naar bergen. Of hebben een naam die slaat op de cultuur of op vrijheid. Of op, dus er zijn nu een heleboel van dat soort namen. Alhoewel, jongere mensen zie je ook weer veel religie... ...omdat er hier in de jaren negentig in Koerdistan een burgeroorlog was... En mm -hmm. Toen daarna kwam de islam weer wat meer op. Dus sindsdien weer wat meer religieuze namen. Maar het is een heleboel cultuur. Die, die zoon van een collega van me, die vertelt dat over de tandenvee. Uh, die is bijvoorbeeld genoemd naar een uh, uh, uh, traditioneel instrument hier. En een heleboel mensen hebben gewoon natuurnamen. Dus het verandert wel. Maar wat is dat voor instrument dan? Een fluit. Oh, een fluit. Dus die heet eigenlijk gewoon fluit. Nee, heet hij. Wie? Hoe? En er wel een specifieke fluit dan, hè? Dwarsfluit of zo. Dat. Nee, En afrika ei. Oké, okay, dus het zou hetzelfde zijn als hier dwarsfluit heet of zo, of trombone, of panfluit. Ja, ja maar dat klinkt toch weer heel anders, is niet? En, en natuurnamen zijn nee, er heel nee, erg nee, in. Dat je, dat je boom heet ja. of groene berg. Ja, of naar een bepaalde berg. Ik heb ook, zwag, uh, uh, uh, Shagwan hoor je ook heel veel. Dat is eigenlijk hij van de bergen. Of Shag is berg. Dus dat hoor je heel veel. En wat me hier opvalt is dat uh, uh, mensen hebben ook een heleboel bijnamen voor elkaar. En, uh, hebben en ze jou een bijnaam gegeven? Heb jij een bijnaam? Dan? Heb jij een bijnaam? Nee, dat niet. Nou, er zijn mensen die me Nina noemen, omdat dat een bloem is. En dat is makkelijker te zeggen. Oh, ja. Nina, gewoon mijn naam, hier wordt niet goed uitgesproken, want de u bestaat niet. Dus het is uh, Nina. Um, en mensen worden hier ook heel vaak gewoon beleefd aangesproken. Een heleboel mannen spreken ook aan, aan met mama, wat oom is. Um, en Jan is een beleefdheidsvorm. Dus er zijn een heleboel namen voor mensen. Maar, maar bijna als, als, als, als ge, ja, Schede, schede Henkie of Zwarte Piet of uh, de neus ja, dat of dat soort kleine, dingen. Of, of, ja. Dat ja, heb je daar ook? Ja, absoluut. Het zijn echt dat soort bijnamen. En, en goh, dat... mensen hebben, worden hier ook veel aangesproken met een titel. Als je Bedevaart hebt gedaan, dan ben je haji. En zo word je dan ook genoemd. Of je bent Sheikh Tsjech of Ara. Dat is een soort Lord. Maar het is wel vrij serieus dus allemaal. Er zijn ook veel bijnamen. Het is wel, wel vrij serieus. het is wel vrij serieus allemaal. In Nederland heb je natuurlijk ook die vaak. De titels zijn allemaal vrij serieus. Ja. Maar in Nederland heb je natuurlijk veel bijnamen die maar een beetje grappig die... bedoeld zijn. Schede, Sch Sch Sch ja. Henkie, Kali ook. Ja. Maar dat heb je daar niet zo. Ja, maar dat heb je ook hoor. Oh, Oké, okay, Dat toch heb wel. je zeker ook, omdat de families zijn heel groot. En dan de kleinste uit de familie wordt de kleine genoemd. En de, dat heb je ook heel veel. Yeah. Omdat binnen grote gezinnen... Uh, en met name omdat vroeger de originaliteit in namen gewoon ook niet zo groot was... Um, en in een boel gezinnen is dat nog niet zo. Ik sprak laatst ook een jongen, ook moest een naam opschrijven. En die heette dan iets van Ahmed, Mohammed, Mohammed en dan nog iets. Maar dan was het gewoon zijn naam, de naam van de vader, de naam van de opa. En, maar die, die, die oude tradities, maar dan, dan is de originaliteit gewoon wel ver te zoeken. Ahmed, ja, Mohammed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Mohammed, Mohammed, Achmed, Mohammed Ali. Ja, ja, ja, ja, ik begrijp. Ja. Ja, nou. ja, exact, zoiets, ja. Nou, Nine, bedankt voor deze informatie uit het spannende Irak. Ik hoop je snel weer te spreken. Is goed, tot gauw. Dan gaan wij even kijken of Egon uh, weer hangt. Egon, ben je weer? Ja, neem ik wel. Ik denk de lokale telefoonmaatschappij. Ja, dat is... Uh, dat heb je of je bent heel goed verstaanbaar... of uh, ja. je bent in één keer weg. Ja, ik, dat is, ik weet niet. Dat de mobiele verbindingen blijven uh, een beetje labiel hier. Ja, Terwijl het maar een heel klein eilandje is natuurlijk. Je zou zeggen één grote paal in het midden en uh, iedereen uh, heeft ontvangst. Ja, daar werkt het net niet. Hey, jij was aan het vertellen wat uh, mooie Curaçaose namen waren. Ja, ik vind het zelf dat ze hier, hier altijd heerlijk nadenken... over mooie lettergrepen en combinaties. En, en weet je, dus Judesca en Shadira en Shendrik en, en Jairo. Dat zijn, uh, ja, ik, ik vind het prachtig, die namen. Er zit wel muziek in, echt. Ja, ik, ik, ik, het lijkt er soms alsof ze erom doen om, om zoveel mogelijk lettergrepen te bedenken met, met Y erin en, en, en dat soort combinaties. Wat dat nou, betreft, ja, dus jouw, erg... jouw, jouw achternaam past daar precies uh, mooi in. Dus met, met, ja. we, we, we, met twee Y's zelfs, toch? Twee keer Y, ja. ja dus ik zou dat, als, als ik dat als voornaam zou gebruiken, zou ik helemaal de man zijn. Ja, je kan het gewoon omdraaien, zie brand die Egon. <laughs> nou ja, ik hou mijn eigen naam graag. Maar en, en jij... het, is wel, het is wel waar. Greg zijn, zijn ook altijd heel erg populair. En, en hebben de bijnamen, of de bijnamen, hebben de, de namen daar ook betekenissen? Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij zijn het ook, volgens mij, het zijn, het zijn gewoon echt bedachte dingen. Ja. Dus ze zijn er natuurlijk wel, maar voornamelijk de, de namen die ik net noemde, dat zijn gewoon namen die, die bedacht worden omdat ze ze mooi vinden klinken. Maar dat, dat zijn ook niet, vaak niet eens bestaande namen. Dat zijn gewoon gecomponeerde namen, zeg maar. Ja, maar dat is ook echt wel een beetje waar. Weet je, je bedenkt gewoon iets, iets, iets wat je heel mooi vindt. En je mag dan, ja, alles bedenken. denken. En, en het is een beetje kietserig vind ik zelf altijd. En dat past op zich wel een beetje bij, nou ja, bij, bij, bij de inrichting van het huis, zeg maar. Dat, dat, weet je, maak het maar zo mooi mogelijk als je kan bedenken. Ja. En als je ervan houdt, dan, dan zijn vier, drie keer een Y is natuurlijk prachtig. Maar Als je bijvoorbeeld zoiets zou kunnen verzinnen als moeilijk om te verzinnen. Abstikaja, of zo, als je dat mooi vindt klinken, dan, dan kan je je kind zo noemen. Abstikaja. Ja, ja. Of... Er zijn ongeveer dezelfde regels als in Nederland. Het moet wel ergens, zeg maar, uh, uitspreekbaar zijn... en het mag niks uh, belastend zijn. Nee. Maar voor de rest mag je je kind alles noemen. En bijnamen? Daar hadden we het net over. Die, die heb je in Irak veel. Heb je dat daar ook? Ik hoor dat. Nee, volgens mij niet. Want, want de namen zijn mooi en er wordt, voor, er wordt wel afgekort. Maar ja. bijnamen, nee. Stel je voor, jij, jij zou daar een kind krijgen op Curaçao, zou je die dan ook een uh, Antilliaanse naam geven? Nee, daar heb ik wel over nagedacht. Ik heb twee dochters, maar ik... Uh, Hoe ze zij? Heb, ik heb jij dochters, Macy en Ivy. Oh, Macy Ivy. Ja, en Ivy. En allebei zijn... met een Y, dus ik ben er ergens nog een klein beetje in meegegaan, ja. Ja, Macy naar, naar Macy Gray? Ja, met een Y alleen het einde. Oké, okay. mooi. Nou, ik zou zeggen, ga helemaal los nog met je Sinterklaasfeest. Grote Mensen Sinterklaasfeest. Dankjewel. En ik hoop je heel snel weer even te spreken. Bedankt voor je bijdrage. Hoi. Hoi. En een petite China. Ja. Hoe sprak je jouw naam ook alweer uit in het Chinees? Hm. Mijn Chinese naam is Sunien. Dat hoorde ik niet. Oh. Ik zei, mijn Chinese naam is Sun Yen. Sun Yen. En, Maar dat ja. is gewoon Ellen petit, want zo heet je in het Chinees. Nee, nee, nee. nee. Ik heb, nou, dat doen buitenlanders wel. Zeker als je aan het begin aankomt, dan spreek je natuurlijk de taal niet. En dan, dan geven de Chinezen jouw Chinese naam voor alles gaat werken. Dan moet het op een naamkaartje en zo. Um, en dan vertalen ze gewoon de klanken van je naam. Vertalen ze naar bijpassende Chinese karakters... Um, en als je een creatieve secretaresse hebt... Dan, dan komt daar misschien ook nog wel een, een mooie betekenis uit. Maar heel vaak is het gewoon letterlijk um, alleen de vertaling um, naar, naar karakter. Maar ik heb, ik heb op een gegeven moment het Chinese les genomen... en een beetje leren schrijven. Dus ik heb gewoon mijn eigen naam uitgekozen, zeg maar. Oh, leuk. Hey, we gaan even wat feitjes ja. uh, beluisteren die uit de rest van de wereld uh, komen... en die ook gaan over namen. De wereld van Philemon. De persoon met de meeste voornamen komt uit Engeland. Zijn totale naam heeft namelijk 160 namen. Red, wacky, leak, endless, broke, the stereo, neon, tight, bring, back, honesty, coalition, feedback, hand of aces. ja goed, volgens mij is wel duidelijk dat hij heel veel namen heeft. Zijn roepnaam is trouwens gewoon Dawn. Lekker kort maar krachtig. In Amerika is het vooral onder celebrities erg populair om je pasgeboren kindje een zo bijzonder mogelijke naam te geven. Een Amerikaans tijdschrift stelde een top 10 samen en de namen Audio Science en Co-Pilot Inspector stonden samen op een gedeelde nummer 1. De populairste naam ter wereld is Mohammed. Er lopen ongeveer 15 miljoen mensen met deze naam rond op de wereld. De wereld van Philemon. Ja, Ellen. Hey, ik heb een, een mailtje van iemand gekregen. Die zal ik even voorlezen, want dat is een, een vraag aan jou. Hij is van Anne de Wijs. Uh, ik ben afgelopen zomer samen met mijn vriend op vakantie geweest naar Thailand. En los van het uh, feit dat het een ontzettend mooi land is... viel me ook op dat er veel Thaise mensen een Thaise naam hebben... en een Westerse naam. Maar deze namen zijn wat mij betreft best wel een beetje raar. Namen als porn en piano zijn daar heel gewoon... Is dat in China uh, ook Ellen petit? Ja, heel erg. Ja, ze gaan... Uh, zodra ze in... Uh, nou ja, op, op school al vaak. Dan uh, Op, uh, op middelbare school. Dan hebben ze vaak een, een buitenlandse leraar... of gewoon een Chinese-Engels leraar. En de, die de willen dan dat zij Engelse namen uh, nemen. En die mogen ze volledig zelf uitkiezen. En zij, ja, ze hebben daar gewoon geen, geen gevoel bij. Dus... Um, die namen, dat, dat kan echt voor alles zijn. Ik heb wel eens in een hotel gewerkt waar wij een, een melk hadden. Dus melk. En thee en jas hadden we. <lacht> en dan hey, zijn er thee, altijd mensen. thee, pak de thee. Hé, hey, jas, neem je jas even ja. mee. Ja, en nou, Maar die melk en thee, die werken ook samen. Dus dat is op zich eigenlijk best wel een goede combinatie. <lacht> um, ja, en dan heb je er ook altijd verhalen van mensen die een collega hebben um, die zichzelf maar alvast manager heeft genoemd. Die denkt ja. van ik ga gewoon, ik ben een stapje voor, ik noem mezelf als manager, <laughs> dan uh, hoef ik niet meer te wachten. Dat is wel heel slim. Uh, ja, best wel. We hebben er wel over, na over nagedacht. Maar het is. Um, ik ken een Schofield, die ouders die uh, keken, een jong, jong, uh, jongetje van een jaar of vier. Zijn, zijn ouders keken heel graag naar um, Prison Break. Oh ja, wat bizar zeg. En heb ja. je ook mensen die klein uh, van de achternaam heten? In de zin van klein, um, iets wat niet zo groot is. <laughs> zo, ja. Nou, um, kijk, <laughs> de. hoe moet ik het zeggen? Uh, xiao. Xiao is het Chinese woord voor klein. Oh ja. Dat is wel een achternaam, maar, ja, oh ja. maar dat is dan met een bepaald karakter. Dus het, de achternaam Xiao wordt met een ander karakter uh, geschreven. Dus zij zullen dat nooit, dat zal nooit zo klinken. Nee, nee, want jij heet uh, Petit. Dus jij ja. zou dan eigenlijk Ellen Schauw heten? Eigenlijk zou dat moeten zijn, maar ik denk, ik ga dat gewoon ik, ik doe lekker anders, dacht ik. Hoe kom jij eigenlijk aan je achternaam, Petit? Van mijn ouders hoezo? Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, ja, dat is <laughs> ook een stomme vraag. Ja, tuurlijk, van je ouders. Nee, ik bedoel eigenlijk, waar komt hij Heb jij een Franse achtergrond? Nee, nee, helemaal niet. Uh, ik kom uit het zuiden, uit Limburg. En daar... Uh, daar is het nog wel best wel veel voorkomen. veel voor komen, ja, daar heb je nog wel regelmatig um, Franse achternamen. Dus ik denk ooit dat toen Nederland en België gescheiden werden, dat, ja, dat een paar mensen over hebben lopen. En daar kom ik nog ver vandaan of zo. Ja. ik heb er nooit onderzoek naar gedaan. Dus dat zou ik het misschien eens moeten doen. Nee, ik dacht, je hebt eh, Franse voorouders van Adel of zo, uit de Dordogne. Maar zo mooi zelf, verhaal is het niet. Ik... Nou, vast. Dit is vast zo'n mooi verhaal. Ik ken het verhaal alleen niet. Een hmm. Ellen? Ben je daar blij mee met Ellen? Vind ik wel mooi, hoor. Maar het is wel heel normaal, hè? Ja, ja dus, Nou, ik vind dat dus ook. Ik heb ook altijd met een paar Ellens in de klas gezeten. Maar um, er zijn ook mensen die het, die het nooit eerder hebben gehoord. Ja, ik vind het zo'n ontzettende jaren tachtig naam. Ellen en Linda en zo. Uh, maar goed, ik zou ook niet weten hoe ik anders zou willen heten. Dus ik ben er wel blij mee. Ja. En als jij kinderen zou krijgen, zou je die dan uh, ook een beetje Chinees-achtige namen geven? Um, nee, want natuurlijk <laughs> kan je nergens de wereld uitspreken. Nee, nee, nee. Uh, en zijn er, uh, wat is nou de raarste naam in China die je ooit gehoord hebt? Oh. Nou ja, ik vond de managers en de milk en de teas wel. Uh... Maar je moet je gewoon voorstellen dat, dat ieder. Ieder woord wat je nu kunt bedenken, uh -huh. dat heeft iemand wel eens als, als naam genomen. En het was echt geen grapje. Ik heb ze allemaal wel eens gezien. Ik ken 11 en ik ken 7 en ik ken Ja, sowieso en natuurlijk de standaard apples en zo. Die zijn er allemaal. Je hebt in, in China een tekenfilmpje, een soort van de Chinese versie van, um, um, van Transformers. Dat heet Automan. Nou, die ken <lacht> ik dus ook een aantal. Hallo, Automan. Um, Yep. Ja, hallo Ottoman. Ja, zo heette die dus echt. Maar als je het in het Engels uitspreekt, dan is het Ottoman. Dus ik dacht eerst nog even dat het een soort van Ottoman was. Dus wel, <laughs> um, als een Ottoman Rijk Turks. Ik denk nou, dat zal vast een heel mooi verhaal achter zitten, maar dat was dus niet. Of dat een man die alles mee. automatisch doet of automatisch kan? Ja, je hebt geen idee waarom ze zo heten, maar. Uh... En voor de rest zijn, zijn echte Chinese namen zijn niet zo heel. Um zijn niet zo heel spannend verder. Ze hebben, ze hebben officieel 100 achternamen. Het zijn er wel wat meer, maar het zijn nog niet heel veel vergeleken met het aantal inwoners dat China heeft. En als nee, je, is opmerkelijk en, weinig. En, ja, nou en, en van, die, van die, het zijn er geloof ik 400 in totaal of zo. Okay. Maar van die 400 wordt 10% gebruikt door 70% van de bevolking. Okay. Wang, Zhang, Li. Ellen, we moeten snel afronden. Ja. Bedankt voor je vrolijkheid, okay. voor al die informatie. Ik spreek je snel weer. In het volgende uur dan gaan we het hebben over dik zijn en fietsen. Tot zo. De wereld van Philemon.